1 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het waterpeil op het eiland goeree Overflakkee is pas over een week weer op het normale niveau. Volgens het waterschap Hollandse Delta zijn alle pompen en gemalen ingezet, maar zijn de sloten zo vol dat het water maar heel langzaam zakt. Hoeree overvlakkee had de afgelopen dag de meeste hinder van de overvloedige regen. Honderden huizen liepen onder. Ook in andere delen van het land was er wateroverlast. In Rotterdam is de kelder van museum Boijmans van Beuningen de afgelopen avond ook ondergelopen. Daardoor raakten boeken en andere museuminventaris beschadigd. De Britse politie heeft een man gearresteerd... in verband met de verdwijning van het Britse meisje Madeleine McCann... in Portugal in 2007. Dat meldt de Britse krant The Daily Mirror. De man had verteld dat hij het meisje kort geleden nog had gezien... op een eiland in de Middellandse Zee. De Britse politie heeft de zaak recentelijk weer opgepakt. Volgens de politie zou het kunnen dat Madeleine nog steeds in leven is. De afgelopen dagen hebben rechercheurs nieuwe aanknopingspunten gevonden. Vanavond dus besteedt het Britse tv-programma Crime Watch aandacht aan de zaak. Dinsdagavond zal ook opsporing verzocht bij de AVRO... opnieuw aandacht besteden aan de verdwijning van Madeleine McCann. Bij rellen in Moskou zijn honderden mensen opgepakt. Demonstranten richten hun woede op migranten uit de Caucasus... na een dodelijke steekpartij. Daarbij werd een Rus doodgestoken door een man uit de Caucasus... nadat ze ruzie hadden gekregen. De dader is gevlucht. Daarop verzamelden zich duizenden etnische Russen... in een wijk in het zuiden van Moskou. Ze bestormden een winkelcentrum en zongen nationalistische leuzen. Ook vernielden ze groenten en fruitstallen en gooiden auto's om. De oproerpolitie greep hard in en arresteerde zeker 380... Mensen. Het weer in het westen en noordwesten nog regenachtig. In de rest van het land wat droger met een paar opklaringen. Het koelt af naar 6 tot 8 graden. Overdag in het westen mogelijk nog wat regen. Elders soms zon, maar later bewolkt met wat regen. En dan wordt het 11 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. En uh, welkom terug bij echt jan en de Ruijter van Boond. Ik ben Janne Roos. En ik ben Jan Heemskerk. Beeldtje op echt de en hashtag Twitter is. En ik word weer een sinterklaas. He Wie kent hem niet? Nou, eh, eh, Zwarte Bieter kunnen ook gaan bellen met 06 3000 voor de voicemail van echte Janne. Waar je dus eh, al je demoniserende boodschappen kunt achterlaten. En die wisten we net zo vrolijk. Dus als je iets aardigs te vertellen <laughs> hebt, bel lekker op. En anders laat je maar zitten. We gaan even verder met, met, met, met Henk Westbroek nog. Die zit hier, hij heeft ons juist verteld dat hij wel burgemeester wil worden. Maar eens gehad dat hij het tegen het establishment gaat afleggen. Dus, eh, nou ja, ja, kijk, ik hoop van niet natuurlijk. Maar kijk, als ik zeg ik ga winnen... dan maak ik mezelf onsterfelijk belachelijk. Want mensen die al die serie... Analyses doen die zeggen van nou die gouden weet bij het niet wat hij over heeft, joh. Dus je zit in een hele moeilijke positie. Maar het is ongelooflijk lullig om van jezelf te zeggen, ik zou het, het beste kunnen. Ik ben het meest. Ik bedoel, ik geschikt. Ja, dat hoor je nou helemaal te zeggen. Ja, maar zeggen. vind je dat ook? Nou, dus nou, ook? niemand en, en, en, Meneer Van Beek, ik zei op een gegeven moment, wat vindt u nou? Je hebt uh, twee scholen, hè, dat, uh, u, uh, u wilt alleen maar burgemeester, ik, ik, ik, ik zei altijd, ik wil burgemeester van Utrecht worden. En niet van Amstelveen, en niet van Amsterdam, van niks anders, want Utrecht ken ik als mijn broekzak. En hij uh, en maar ja, maar heeft u dan wel genoeg kritische distantie? oh ja. Dat is ook een hele goeie. Want daarmee zeg je dan gelijk, van iemand die eigenlijk gewoon ja. niet eens weet waar het Vreeburg ligt... en niet weet waar de sluitjes liggen. Die kan het eigenlijk beter, want die weten geen fuck vanaf. En eh, nou is kritische distantie op zich wel goed voor bepaalde dingen... maar nou net niet als je burgemeester wil worden van een, van een groot dorp. Want kijk... Het enige, een burgemeester heeft eigenlijk helemaal niks te vertellen. Ja, behalve dan een beetje over, over waar de hoeren zitten en een beetje over de politie, maar dat ook niet echt. Want. Polities uh, politie is in Nederland regionaal uh, georganiseerd, nog wel. En de regio Utrecht heeft 26 burgemeesters die alle 26 de baas zijn van de regiopolitie. Met als hoogste baas degene van de grootste stad Utrecht. Nou, ik ben burgemeester. Er zitten er 26 burgemeesters om me heen. Die alle 26 ook wat over de politie te vertellen willen hebben. Dus wat doe je in de praktijk? Je wijst aan de hoofdcommissaris en je zegt van joh, wat vind jij het beste idee? Want je wil met je 26 collega's geen ruzie hebben. Dan zijn ja. ook allemaal lid van een politieke partijen. Die gaan allemaal klagen in de krant. Die dictator van Westbroek, die wil alle politieagenten voor Utrecht hebben en voor Maarsen blijft er niks over. Dus, dus daar heb je, dat is heel relatief die macht. Heel betrekkelijk. Maar het enige wat je doen kunt, en dat is wel leuk, is... Uh, als iemand met een dom idee komt... ben je de eerste die het hoort. En dan kan je hem zeggen, zou je dat nou wel doen? Als iemand met een goed idee komt, kan je zeggen... dat is een leuk idee. Je moet er alleen wat meer geld tegenaan gooien. Je moet er nog wat, wat, wat steun bij halen. Dus je kunt een beetje meedenken met in de planvorming. En het slechte weghouden en het goede stimuleren. En je zegt, eigenlijk dan helpt het wel een klein beetje... als je een stad kent in plaats dan van... Er helpt heel veel zelfs. Want kijk, zo nu dan zie ik wel eens ik, ik, ja, ik geef wel eens hele lullige voorbeelden. Maar vooruit, die komt er een. Er Utrecht. Er is een plein, dat heet het Toon Hermansplein. Oh ja. En Toon Hemels dames en heren. Ik heb ja. hier een stoel met vier poten. Ja, nee, dat was een Vier poten. Was een Van mijn tante geweest. Ja, maar die zit niet enig, mensen. Ja, maar hij wel Moet een, je nou eens wel, kijken. Het is heeft een, een beetje versleten. Het is wel een fantastische Sinterklaasconferentie. Sinterklaas. Toon Helmels, heeft een flikker aan. Ja, maar even zijn Sinterklaasconferentie. Ja, ah, die, is heel, die is wel heel beroemd. Sinterklaasconferentie Sinterklaas Dat is de godverdomme. Het Sinterklaas. die die hebben Dat Maar je gaat er bijna zelf heen kunnen lopen om het te doen. Het ja, ja. is niet te geloven. wie kent hem niet? Sint, ik vertel het niet ook, verdomme, elke keer dat, dat, dat prachtige lied er tussendoor nemen. Vier Wie kent hem niet? Sinterklaas, Sinterklaas en toevallig. En Rooiepiet. rooie Piet. Rooie Piet, ja, ja, dat is een bedje. Indiaan, ja, Piet, ja, ja, nee, ja, shit, dat is een Indiaan. Ja. Groothuis. Oei, sorry, neem ik niet kijk. maar ik voor de zekerheid alvast mijn excuses aanbieden aan alle Indiaanse... Dus er is een plein in Utrecht. Ze hebben hebben een plein en dan zeg je van... nou, dan gaan we een fontein bouwen, doen we leuke bankjes omheen. Nou, weet iedereen die dat plein kent en... Bankjes? Oh, een mooi. Een bankje met betont heeft ook een bankje. Als er nou één rotonde is waar je niet over kan steken... want ze komen van acht kanten op je af, is dat. Dus dan moet je geen bankjes... en dan worden mensen doodgereden. En die worden dan neergezet, die worden vervolgd vervolgens nooit gebruikt, zodat niemand die rotonde over kan steken... omdat die zo verschrikkelijk druk is en er komen zeven wegen in uit. Dus, dus als je dat beeld voor je ogen hebt, dan kan je zeggen van... joh, als je daar een fontein neerzet, bespaar je zelf, let wel, anderhalve ton op het neerzetten van bankjes... en doe dat gewoon niet. Zo anderhalve ton waar je leuke dingen mee kan doen. Dus het is belangrijk dat je een beeld van de stad hebt. En als je dat niet hebt, ja, dan kan je op afstand kan je gewoon... Uh, Henk wat? ik zie je zit ja, ja. helemaal kwaad. <laughs> ik zat maar helemaal in de zitruimte. Nee, ik zei worden. je naam en je, en je houdt op met praten joh. ik wist niet wat er over kwam. Ja, maar goed. Ach, uh, Jan. wat vind je nou van Jan Nagel? Ja, ja. Dat is toch een oude vriend van je. En nee, Jan Nagel is nooit mijn vriend geweest. Oh, echt niet? Maar nee, nee, Jan en ik hebben het nooit goed als mens met elkaar kunnen vinden. Maar ik respecteer hem wel. Maar wat hij denk je, als hij beschrik, achter je gaat staan... Nee. Slim. Hey, als jij achter je gaat nou, staan... Maar, maar Jan Nagel staat... Ah, nee, nee, luister, ik, ik weet niet of je het in de gaten hebt... Maar eh, toevallig, dat heb jij allemaal weer gemist... Toen je bij aan het demonstreren... We waren bij mis twee ook aan het werken. Maar de eh, SP, die steunt mijn kandidatuur... Echt waar? Vanuit de Tweede Kamer. En dat hebben ze, dat hebben ze bij monden van uh, uh, Harry... Harry uh, van Bommel van Bommel hebben ze dat openlijk rondgetweet. Die heb ik een stuk geschreven. Echt waar? En, uh, ja, zijn naamde ja, naam kan je schudden. <laughs> en Henk Krol... steunde mijn kandidatuur... ook namens zijn oh. partij. En daarna viel die. Maar ja, beggars can't be choosers, weet je. En, uh, uh, dus ik heb eigenlijk... meer steun in de Tweede Kamer... dan virtueel gesproken... dan welke andere kandidaat ook. Maar dat schiet natuurlijk allemaal niks op. nee, nee, wat, nee zijn, wat, wat, wat, wat ik vergeten was... te zeggen straks... is dat... Alle Er zijn er trouwens 160.000 in Nederland... die worden verdeeld onder leden van politieke partijen... met uitzondering van de PVV en de SP. Die krijgen nooit wat. Want die zijn namelijk niet... Dat zijn de populisten. En die krijgen dus geen Ja, Een dood enkele SP is eens een keer in Noord-Groningen. Een OS waarschijnlijk. Een Rode School. weet je, zoiets. Maar ken jij één PVV'er en één SP'er... die bijvoorbeeld burgemeester van Haarlem of iets soortgelijks... Is maar dat gaat heen. ook nooit gebeuren waarschijnlijk. Gak, ook. Dus het zijn die overgebleven partijen die alles verdelen. Ja, maar je hebt de politieke, landelijke politieke partijen, ja, die, die, die gaan dus ook over het burgemeesterschap van Utrecht. Moet ik je even helpen, Henk? Nee, maar het lukt wel. Let op. Oh een ja, blikje openmaken. Ja, zo blikje, ja, zo blikje, een beetje, dat maken ze dan weer zo. Ja, dat is lastig, Dan zo'n lippie, dan denk ik van, nou zo'n lippie, dan moet je dan met je nagel onder. Ja. Als nou dat dingetje waar je onder moet komen, nou eens een kwartslag draaien. Ja. Zodat het iets naar boven is, en er heel makkelijk met je vinger onder kan. Ja, ja, ja. Dat heeft nog nooit gesleugd. De man is een zieler, hè. Het is niet gewoon. in ja, nee, partij is, heb je gestemd, denk ik, afgelopen ja. verkiezingen. Als we het over landelijk hebben. Ik heb bij landelijke afgelopen verkiezing op de VVD en op de SP gestemd. Ik mocht ook voor mijn dochter stemmen. En ik, ja, ik denk... Maar, maar dan, wel... dan zit je toch wel echt met je voeten in twee verschillende werelden, toch? Ja, dat, dat is ook zo. Maar ik kon echt niet kiezen. Want aan de ene kant vind ik de SP wel een leuke partij. Want ik ben het niet met ze eens. Maar ja, aan de andere kant ben ik het ook niet met de VVD eens. Ik ben het... De tragiek van mijn leven is dat ik het eigenlijk nooit met iemand eens ben. En ook nooit iemand het met mij eens is. Maar ik had de laatste keer, geloof ik. Het, het, het, ja, weet je, kijk, ik ben, ik, ben van, ik ben van huis uit, moet ik er even bij zeggen. Het nest waar ik vanuit kom, hè, de meneer van de, ben ik natuurlijk zo rood als de pers. Ja, ja. Nou. Ik zie je heel bedenken, maar zo ben ik er nou helemaal op. En ik heb jarenlang bij de VARA gewerkt. Ja. En ook ja. omdat ik toch eigenlijk. Maar ik ben een beetje teleurgesteld in, in, het, in het linkse van de die, Ik vind ze, ik vind de PvdA een rechtsere partij dan de VVD tegenwoordig. Waarom? Nou. Nou ja, Wij zouden waarom, zeggen dat waarom? de VVD een linkse partij is en de PVDA. Zo kan je het ook zeggen. Nou, ik merk niet meer dat er erg veel compassie is voor zij die het wat minder getroffen hebben in deze niet, Die verdienen de daklozen, nee. We hebben zijn bijvoorbeeld... het niet verleren, dat doen we toch. toch? Ja, nee, maar dat doen we, zet we zet toch voor de arme mensen. Ik ben een beetje tevreden met je, je keuze is. geweest. Je VVD gestemd, zullen we maar even zeggen. Je dochter is een SP. Is het een beetje uitgekomen wat je je ervan had voorgesteld? Nee, eigenlijk niet. Want ik moet je eerlijk zeggen dat. Ik vind deze regering, nou laat ik het heel voorzichtig zeggen, niet de sterkste die we gehad hebben. En dat, komt, en dat komt natuurlijk ook omdat ze zich met handen en voeten gebonden hebben aan uh, de principeloze liefde voor de Eerste Kamer. Ooit was er een tijd dat zowel de socialisten als de liberalen, Thorbecke, zeiden: die Eerste Kamer. Oprotten mij, want daar heb je helemaal niets aan. Dat is een zware belasting voor het, door me deftig te formuleren, het democratisch proces. En, en die verdieping die ze zouden moeten geven aan wetten, die kunnen we via andere wegen wel krijgen. Nou is het een een ordinair, echt plat, vulgair politiek instrument geworden. En, als, en als, de, als de VVD zowel als de PvdA hun principes weer trouw zouden zijn... zouden ze zeggen, jongens, we heffen die, die zooi op. Want in die hele Eerste Kamer zitten natuurlijk geen politici... maar er zitten overwegend lobbyisten. Want bijna iedereen die daar, die daar zit voor die 75.000 euro... die heeft een vaste baan als als uh, hoofd van Bouwend Nederland... Of, man. of hoofd van zorgverzekeraars... Ja, GGZ. GGZ, waar ze, waar ze vier keer zoveel verdienen. En dan ga je mij toch niet wijsmaken... dat je, dat je dan drie ton per jaar krijgt... en dat jouw baas het goed vindt dat je, dat je wetten laat passeren... die tegen die organisaties gericht zijn, ben je belazen. Wat vind je er nu van, trouwens, dat de SGP met de één zetel in de Eerste Kamer... Ja, de 38e partij is en dus de meerderheid geeft oh, aan zetel, dit... Uh, ja. uh, aan dit kabinet. Ja, ik vind het op zich wel geestig. Dus dat die, dat ik ik vind vind het zijn ze toch wel... weer... de mannenbroeders toch weer nee, uh, maar het Het is er te absurd voor woorden. En dan krijg je dan... dan krijg je van die hele goede volkskrant discussies... moeten wij het niet anders gaan kiezen? Of, of uh, zouden we niet... Maar je kan ook gewoon zeggen... jongens, we schaffen het af. En dan zeggen ze, ja, maar daar moeten ze zelf mee instemmen. Maar dat is een kwestie van gewoon de goede mensen... daar neerzetten. Want, ja. dan, want die politieke partijen kunnen namelijk... zelf bepalen, want die ingewikkelde... Die zet daar gewoon mensen in die zeggen van jongen luister, als je nog carrière wil maken in Nederland, stem jij in met het afschaffen waar je vier jaar zit, kan je nog heel lang wachtgeld krijgen. Dus stel je zegeningen, alleen een vier jaar voor elkaar. Ja, zo gebeurt. Hey, wat vind je thuis van het akkoord waar het nu uh, over gejubeld wordt? God mag weten waarom. Ik, heb Ik snap er helemaal niks meer van. Maar wat, wat, ik bedoel, ik begrijp, ik begrijp uit de eerste analyses van mensen die dat het in de details gelezen hebben. dat het strijdig is met akkoorden die met sociale partners gesloten werden. Dus dat moeten ze nu weer mee gaan heel, heronderhandelen. Ja, maar die gaan, en, ze niet, gaan ze niet te veel ruimte geven. Nou ja, jongens, maar, maar Nederland wordt toch redelijk onbestuurbaar op deze manier. En het is jammer dat iedereen altijd loopt. Ja, oh, we moeten transparant en duurzaam voor een stevig bestuur zijn. En zo'n Eerste Kamer, wat van die lobbyisten en mannenbroeders. die gijzelen. Uh, een tweede. Wat je ook van die tweede... Ik, bedoel, ik vond die plannen allemaal niet zo geweldig. Maar als het aangenomen is het aangenomen, punt. Zo werkt het systeem. En dan komen er een paar van die jongetjes... die dus namens de lobbyisten van Nederland... of belangengroeperingen, maar altijd zeggend... dat ze het uit het belang van allemaal doen... die komen het systeem ontregelen. En ah ja, dan komen het zijn dan natuurlijk vooral de Tweede Kamerfracties... van die andere partijen die in de Tweede Kamer... geen meerderheid hebben, maar in de Eerste wel. Ja, maar in de Eerste Kamer die moet je... Nogmaals, Torbecken vond het al een een een, een, een, een gruwelkamer. Heb je nog wel vertrouwen in de politiek? Nou ja, kijk, of, de, of je vertrouwen in de politiek hebt of niet... doet er helemaal niet de zaken, want de politiek bemoeit je altijd, bemoeit zich altijd met jou. Nee, en maar omdat ik, je namelijk een ambitie hebt om burgemeester nee, te, te worden... Nou, dan ben je ik, onderdeel ik, van het systeem. Heb, nou, natuurlijk ben je onderdeel van het systeem, nou, maar wil je dat ben wel. jij ook. Ik ben onderdeel van het systeem, want jij werkt namelijk nou voor een publieke omroep... Nee, en die echt. wordt gefinancierd vanuit de algemene middelen, waar jij je door zeker, Alleen. En als je nou een beetje kerel bent en je bent zo tegen het systeem... dan ga je hier buiten staan en dan ga je je eigen, dan ga je je eigen uh, jan Zenden beginnen... En dan ga je zonder daarvoor betaald te worden een alternatief. We zijn allemaal op een nee, zekere maar ik manier vind, Ik vind het niet erg om, o, o, om aan het infuus te liggen. Alleen als jij natuurlijk straks eh, die politiek instapt... dan ben je onderdeel van het politieke systeem. Ja, maar je kan er wel... Ik zeg altijd maar zo, als je er onderdeel van bent dan kan je het ook van binnenuit een beetje hervormen. Je kan oh, het ja. van buitenuit... Ja, ze, van... Dat zeg ik ook altijd op ja, verjaardag, nee, als nee, ik nee, maar mijn maar plekje moet het... verdedigen. Nee, nee, nee, maar dat ja. is toch zo? Maar jij doet dat toch van buitenuit? Jij geeft toch ja. kritiek, dat is toch goed? Kan dat van binnenuit en soms niet? Ja, van binnenuit doe ik ook. ook het, met is, kritiek. Uh, het is... Uh, ja, serieus? Ja, tuurlijk. Uh, oh, goshie. Maar dat is... <laughs> dus, jij, dus, jij, dus, jij, dus jij gaat wel eens tegen je baas met pauwnieuws te keer. Ja, zeker. Maar ja, ik, ga nou, ik moet eerlijk nou, zeggen... Ik moet eerlijk zeggen dat ik tegen iedereen wel tekeer ga. Ja, Moet je anders... Nee, maar ik ben ook... Niemand eigenlijk is met mij eens en ik ben met, met niemand. Ik ben wel een beetje zoals jij, uh, ja, ja, ja, Alleen nee, ik kan nou, niet zo goed nou, zingen. Nee, nee, nee, nou, dat is het nog één keer. Sinterklaas! Oh, wie? Nou, moet je ook eens een keer, mee. Oh. Wat is dit nou? Is dat... Shit! Godverdomme, dit is het. Dit, dit, dit, dit, dit is het verkeerde nummer, kabouter. Sinterklaas, wie kent hem niet? Sinterklaas, Sinterklaas, en natuurlijk! Belgisch Piet. Leuk, Ja. We hebben een goede stem. Maar hier zat je zelf net een beetje. Nee, ik had een Kwaaierde goed zin in Het is ook heel goed zin. Ja, een... En mooi ook. En ik heb een mooie vibrato in mijn bas. Ja, je hebt een hele mooie. Dat was een beetje vibrato dan. Ah, dreaming. I'm dreaming of a white Christmas. Is daar eigenlijk niks met die rendieren? Is dat ook Christisch, een fout uit? Man? Ja, rendieren. Het is heel erg uh, dwingend. Dat je dus een dier zegt, en jij heet een rendier. Misschien wil dat beest wel een keer zitten. Nee, maar snap je? Ook dat is een slaaf. Ja. Weet je, dat ik het zo helemaal nog niet bekeken had... maar zoals je het nu zegt... En wat, dacht je ruwelijk, van die, en wat dacht je van die kabouters? Guurlijk, guurlijk, Tuurlijk. Zo'n beest wat altijd Elf. moet rennen. En dan denk je, Rick, als vakbondsjongen... hij heeft ook recht op rusttijden. Ja. En op een kopje koffie. Een rustdier. En, en, ja, rustdier moet het ja, eigenlijk worden. Ja, ja, jongens, ja, dat is toch veel Rust dan je, en rendier. Dan het over die elven, hè? Elke elfden? elf? De Noordpoolster is van de elfden. Elf, elf. ah, ja. Die bestaan helemaal niet. Wat doen die zo raar met ah, die rendieren? Ja. En die ja, moeten ook door de lucht rennen, hè? En dat is hoog. Ja, dat is niet alleen hoog, maar het is ook, het is ook zo gevaarlijk. Wat... Gevaarlijk. Kijk, het een gevaarlijke <laughs> ja. toeslag. Gevaarlijke. Hebben ze die? Nee, nee. nee. Ze helemaal, nee ze helemaal niet. Nee. En dan pleur je naar beneden. En je had geen zin om te rennen als rendier. En dan heb je nog twee gebroken pootjes ook? En dan? Ja, en je het dan pang. Ja, je Want kerstman die, die, die, die schiet je gewoon af. Ja, want dat is die geen vegetariër hoor. Dat dacht ik niet. Die gaat zo <lacht> <door naar> in <rendierensoep. lacht> ja. en rendierensoep. En, maar bij, bij, bij Paul en Witteman zie je nooit een rendier zitten. Die zegt van. En nou is het een keer genoeg geweest. Nee. Ik nee. wil ook gewoon een keer winst. Nee, maar rust. daarom is het zo goed dat wij het nou gewoon eens. Want kijk, een echte socialist neemt natuurlijk voor de zwaksten in de samenleving. <lacht> ja. Die dat zijn de rendieren. En die rendieren. Dat zijn de rendieren. Ja, daar hoor je toch helemaal niks ik over. heb hebt nooit rendieren. U zegt ook een rendierstad? Nou, u nou, zegt nog niet, maar dat, dat gaat ik wel, gebeuren, wel gebeuren, maken. Ja, dat is en dan zeg ik, jongens, kom Red in Utrecht is maar rusten. Stap nummer één. Kom in Utrecht maar rusten. Ja, rustdieren. Zo, zo, maar rustdieren. Bij Ome Henk word je rusten. Ja, rustdier. bij Ome Henk mag je gewoon... En, dan, en daarna moet je weer doorrennen natuurlijk. Er moet, moet wel brood op tafel komen natuurlijk. Sinterklaas! Sinterklaas! Wie kent het zit Sinterklaas, Sinterklaas en de Randy piet ja, De Rendi-Piet ook Dat goed. Dat is vlek op vlek. Dat is echt hoe jij het bedenkt. Als ja. je helemaal aan het zingen bent, man. Het is, Ongelooflijk, het loopt er zo uit. Het, loopt, he? het is zo goed. Ik ben, eh, eh, ja. als, als, als, als warme bus, Kijk eens ook. hij kan ook... Ik ook kijk, de wauw. Ja, ik... ik wel. Gier. Die hogere toon, maar het is ons... Pluto! Het is, je zit eigenlijk. Te maar, maar laat, ik zit ik heb met die andere nog wel eens bonje, weet je wel. Dan ja. leggen we leggen weer een jaar of tien bij. Maar zou Jan en Henk als duo. Uh, ik denk dat wij best dan. Uh, toch? Dan, de, kunnen, dan schuppen we hem eruit. Daar heb je hem voor nodig. Nee, trio's nee, zijn nergens voor uh, Nee, dat doen wij niet aan. Ja, dat doen wij niet aan. Ik denk dat het succes kunnen worden. Jan ja. en Henk. En dan, dan maken we plaatjes. Henk. Maken we plaatje? Of Henk en. Nou, Jan en Henk. Dat Jan en, en, Henk. Ik toch, en Henk. Vind ik wel Toen mooi. een beetje Jan en Zwanenweg. Jan en een zwaan die een je hij die en Zwaan, Jan en Heng. Ken jij die nog? Jan ja, een Zwaan. Maar de, de, de kerstliedjes gaan we doen. En, en, en, ja, en, veel het, kerstliedjes. Carnivalliedjes. Ah, oh, ja, van die lekkere commissie. En dan zo'n zo beetje Willie Nelson en Julio's Regenjas dingen ook nog toe. Oh, the girl. Hello. Hello. Nee, nee, dat doen we the niet. Door. Nee, door nee, door. nee, nee. Door. hij probeert nu ook Vol. te zingen. Nee, nee, dan nee, Je merkt gelijk dat die luisterzijfers... zijn man zit zelf gelijk buiten het spel. Hij wil wel ook meedoen. Jan en Jan. Nee, niks geval. Dat zit er gewoon niet in. Dan we duidelijk uh, Blijf zijn, jij, maar lekker, uh, jij maar lekker gewoon de playboy... Dat is ook niet meer zo. Nee, doet hij dat niet meer. Nee, nee, heel heel. Ook niet meer. Is, is hij eruit geflikt? Ja, ja. ja, dat oh. was niet mooi hoor. Het was heel akelig. Ja, oh, wat grossie zeg. Sinterklaas! Sinterklaas! Sinterklaas! Sinterklaas, Sinterklaas... en natuurlijk Playboy Piet. Ja, ja. Ja. Nou, ja. Hé, hey, Westbroek mag je hartelijk bedanken. Ik succes wensen ook uh, ja, als burgemeester van Utrecht. Want we ja. hopen wel dat je het wordt. Want dan, nee, is, dat, is, dat, dat is kan is ook natuurlijk anders. Ja, maar dat is natuurlijk ook... Dat, dat, is natuurlijk, dat, dat dorp is natuurlijk een schandvlek op de kaart. Omdat het, gewoon, ja, het is natuurlijk een vreselijk... Ja, en ik denk dat jij er wat ja, van te kan te maken. Je dan, ja, ja, je probeert er wat van te maken. Maar maar ja, denk. Ja, nou, ik, ik, ik ga iets kort tegen me nou. Hè, sinds je niet meer me, uh, onderdeel van ons nieuwe duo... Hij is nu een beetje boos. Hij is nu een beetje boos. En dat blijft hij wel zo Jean boos. Is? Ja, Roos. Ik weet wie er boos is. Leo Driesen is boos. Oh ja. Spurten. Spurten. Spurten. Spurten. Met Leo. Ah. Leo Driesen. Een hele goede dag, Leo Driesen. Hey nee, Leo. Wat? Hey Leo, zeg ik. Hé, hey, Jan-Enskerk. Hey, ja, best. Roos is Goeie, is. er is nog iemand bij hoor. Nee, nee, dat is nou, Roos. Nou, Leo, Leo begin nou weer... Je zou me toch bellen van de week? Ja, ik heb het zou best uh, gedaan. We de, de betrekkingen te normaliseren. Ja, maar je was steeds dus in gesprek. De, in, de po, in, in de politiek lukt het en jij krijgt het maar niet voor elkaar. Nee. Het nou, ja. geschreeuwd over dat ze de nee. politiek normaal moeten gaan. Doen. Ja. Kijk, kijk eens. Ik ben hier niet mee begonnen. In de, in ik ben hier niet mee begonnen. Ik ben hier niet begonnen. Ik heb hier niet de zweer hè. Jij hebt hier de boel neergezet. Jij tegenover elkaar. Wacht even, misschien kunnen we het gewoon nu live even oplossen. Jan ja. Roos beweert Leo, even, even parafraserend he, want anders ga ik ook nee, schreven. Nee, niet Maar hij zegt eigenlijk dat, dat, dat jij... Uh, Leo op gezet, heeft vier weken geleden... Mag ik even? Geleden. Ja, nee, ja, nee. Nou, mag ik heel even? Dan ik wat heeft Leo. hij gezegd? Heeft het nou zin om tegen Leo te gaan schreeuwen? Ja. Dat doe je de hele tijd al. Leo, hij is toch beledigd dat je hem voor alles wat mooi en lelijk hebt, hebt uitgemaakt op de radio. En, wat en heb ik daar nou gezegd over hem? Je wat je je gezegd? gezegd? Ik vraag het even. Jan, wat heeft Leo dan nou gezegd? Leo heeft gezegd dat ik eigenlijk maar gewoon een schreeuw lelijk ben zonder kennis. Oh, nou ja, dat zie ik ook niet zo kwaad. Nou, in. daar zal ik ja, wel nee, op da dat da moment gelijk in hebben. Ja, gehad. ja dat denk ik ook. Ja, goed. We doen verder nog iets. Oh, je bent er met hem eens? Ja, een beetje wel. Baby boomers onder elkaar? Ja, hoor, zo is het al. Sure. Get your fucking generation straight, ouwe. Ja. Hey, right. right. Heel over kennis gesproken. Nou, inderdaad. Neus. Nou ja, maakt niet uit is. ook. Nou, uh, Leo, uh, is jij is nog me iets waar je boos over bent, wat Jan betreft? Nee, nee, nee. Oké, opgelost, hartstikke goed. Nou, gaan we verder. Alleen wel teruggesteld natuurlijk. Ja. Je, ja je moet mediator worden, jij. Die... Jongen jongen. Nou, nou dat zal ik je vertellen, zouden er zouden veel mischeidingen zijn. Jongen, jongen, jongen, dat was mooi zeg. Nederlandse elftal, hè? 8 1 is toch niet te geloven? Nou, maar ik zit een beetje in een wakker hoor. Wat dan? Nou, vanmiddag uh, eindelijk is een keer een wedstrijd van Telstar live op de televisie. In, in, de, in de stromende regen. Tegen, tegen Hel Hel Hel Sport Begonnen we zo goed aan de competitie eh, en, en nu verliezen we in de laatste seconde thuis met 3 1 hey, Nou en? We niet eens meer afgetrapt. Nou en? Juist, ja, dat is ook Nou ja, als echte fan doet dat Leo pijn. Nou ja, en, we, het we het gaan naar kijken naar Nederlandse elftal. We gaan het niet over Telstar hebben. Leo, is er alweer een nieuwe snack die je lekker vindt? Houd ah, tel op alsjeblieft een gezeur over die frikandel <laughs> en, en die, en die en de middelmatige <laughs> ja, stinkbroek uit de eerste uh, divisie. Zullen, uh, ik en, wil en, het gewoon uh, hebben over oranje. Het is wel een lekkere snack, die, uh, die, die ja. kan ik je aanbevelen. Ja, is is. Je, je haalt een mars uit de wikkel, ja. en uh, doe je hem door de paneer, ja. en dan uh, friteur je hem. Oh, dat is best wel geluk. Ja, maar in, in Schotland uh, smeren er ze erbij. Oh. Nou, en? Ja, weet ik het. Uh, ja, ik vroeg er toch naar? 8-1! Ja. Goed, maar... Ja, was wel een bereik, uh, toch, dat is toch allemaal matchfixing en uh, weet ik veel wat. Heb je die, uh, heb je die uh, rechtback in eigen doel zien koppen? Die, nee. die, die moest er moeite voor doen. Om, om, om, om, om Eerst moest hij goed gaan staan. En, en toen moest hij even wel goed mikken. Leo? Uh, ja. Dus, en uh, bij de eerste goal, bij de eerste goal die, die, die, die Van Persie er niet eens in komt. Maar met zijn schouder. Het uh, football ging zo langzaam. Die keeper moest uitglijden tegen de paal. Om te missen. Er zat een Bel-Chinees in het stadion. Die heeft 8-1 geregeld. Dat weet ik niet. Maar Dat zeg nee, je het het, toch? Je zegt matchfixing. Maar in ieder geval uh, ging nee, de Hongaar... ging, nee, ik het... ging niet. Maar die Hongaren deden toch helemaal niks aan. Dat was rest slap. Nee, maar waarom, waarom, waarom niet dan? Nou, interessante theorie. De Hongaar had kans om tweede te worden ja, maar nog steeds. Interessant. Ja, interessant. Ik wel. Ja, ja, interessant, wel om dit wordt het niet. Als je, als nou je het in! Eerst, ja, eh... Ja, ja, als je het eerste kwartier even terugkijkt... Ja. Dan, dan zie je dat daarin uh, eigenlijk... Uh, behalve in de tweede minuut werd de een goal van Lens afgekeurd. Maar in dat kwartiertje daarna heeft Hongarije aardige kansen gekregen. Of van Persie tikte de bal twee keer... Uh, uh, slecht terug, waardoor die Hongaarsen zomaar zo door konden lopen. Nou, ik... Het, was, het was, leek het toch allemaal helemaal niet zo makkelijk. En ineens is het een, een uur later, een ruim een uur later, is het gewoon 8-1. Ja, is heel, is er is ergens een Hongaar geweest die heeft gezegd... jongens, weet je, wat kan ons dat, dat, dat takken WK schelen? Wij pakken die 8-1 en een shitload van kakelverse euro's... Nee, kijk, serieus, ik weet natuurlijk absoluut niet wat er aan de hand is en, uh, en, en, en, en hoe over wat die dingen zitten. Ik weet alleen dat, dat, dat, dat ik het bijzonder merkwaardig vind. En, en de bondscoach van Hongarije, blijkbaar ook Broekhoek zijn ontslag ingediend nog tijdens de wedstrijd. Maar het is natuurlijk toch, toch erg merkwaardig om te zien hoe, hoe weinig tegenstander geboden werd. Ja, alle complimenten hoor. Nederland speelde fantastisch, maar... Dat tegen dus wie speelden ze nou eigenlijk? Tegen wie speelden ze nou eigenlijk? Tegen Hongarije, dat zeg je net altijd zelf. Ja, nee. Dus eigenlijk ja. zeg je het toch weer... In... Nee, ik zeg wat ik gezegd heb. Ja. Het, het is dus toch e raar e dat Leo... Ja, vanaf, dat jullie eindelijk eigenlijk. zijn gaan analyseren... Dat Nederlandse elftal dat Leo zegt... 8-1, Nederland-Hongarije. Dat, dat is mijn uitslag. Ik denk aan matchfishing en dat hij na het vijf minuten praten zegt... Tegen wie speelden ze nou eigenlijk? Dat vind ik gek. Ja. Voor een analyticus. Ja, nee, Hongarije, uh, Leo. Wat, wat hebben jullie toch een rare analyticus? Ja, ja, zo is het. Maar daar zijn we juist vreselijk blij mee. Ja. Ook Leo. Weet je wat ik leuk vind, Leo? Nou, vertel eens. Nou, Jan, wat vind jij nou leuk? Hoepelen? Nou. <laughs> Hoepelen? Echt serieus, Leo? Kom op nou. Dat robben van Pessie altijd scoort als het er niet toe doet. Ja. In het Nederlands elftal. En dan kan je nu wel in de armen van Patrick Kluifert springen van ik heb er nu ook 40 en daarna 41. En dan ja. zeg ik. Nou, en! Want toen het nodig was om het WK. Hè, om ons land weer gewoon bovenaan de voetbalnaties der wereld te plaatsen. Ja, toen gaf meneertje... ditje. Niet thuis! Nee, maar... Uh... Nou, mooi gezegd, een goede vraag Jan, trouwens. Vraag. Ja, het is een hele mooie... mooie nou, een klok. stelling ja, eigenlijk, ja. ja. En dan weet je een beetje voor de hand ligt, maar voor de rest niet klaar. en goed gebracht. Ja, ze dus hebben toch wel lekker... Je aan de dan ja, ik denk ik geef je een complimentje, het is uh, complimentjesdag vandaag, denk ik. Ja, oh, nee. ik ook, ja. En Leo, zeg daar dan iets van over je van Persie. Ja. ja, maar weet je wat het is, Jan? Als ik nou eens even serieus op inga, wat jij hier nou weer zo loopt te schreeuwen, want praten is het niet... Eh, over Persie. Nou, dan zeg ik, en? Dat zeg ik ook. Ja, dat komt het eerst bij me op. Nou, en? Maar het is bijna met alles wat Jan zegt. Maar goed, euh, laten we het even proberen gewoon... Euh, euh, dat is een redelijk antwoord. Te Rationeel. Rationeel blijven, Leo. Nee, maar wacht nou eventjes, hij begint zeg toch weer ik, met beledigers. Ja, maar dat is toch alles gebeurd? Daar kun je dus elke keer wel weer op terugkomen. Nee, maar, maar, maar jij werpt je net op als mediator tussen oh, mij en Leo. Leo. En Leo begint nu weer te katten. En begint... hey, dan hou jij opeens die nee, bolback van jou, hè? Ja, je, je hebt gelijk. En niet zo over mijn dikheid beginnen, want ik mepje hier, met je neer, hè? Een beetje bij achterlijke bril. Een ongelooflijk en... een agressieve mediator die, die, die, die partijdig is. een... <laughs> Ja, maar een zeg beetje minder. Eens... Die, ja. die heeft na één minuut al door... Uh, hoe de, hoe het, het zit, ja precies, hoe nou, het zit, uh, wie, wie, wie, wie het geld straks krijgt. Ja, nee, ja, maar uh, uh, goed, uh, wat gaan we nee, doen nee, tegen de, kunt, tur Leo, je, ja. de Turk? Leo, de Turk, die kunnen nu tweede worden als het goed is. Nou en? Gaan die gasten iets, iets meer in het best doen en weten we dan meer... Wat? Nou, ik vind, vind het uh, uh, wel interessant uh, dinsdag, want dat is, dat is toch wel even de weinige echt serieuze wedstrijden die er nog aankomt richting het WK. Zijn we de laatste echt serieuze. En dan uh, denk ik dat uh, Snijder nog wel een keer uh, uh, uh, de kans krijgt om van de oh, ja, 1 af te spelen en Zij dan, zelf dan nu een te laten zien wat hij nog kan. Is, is de Strootman niet inmiddels onomstreden de nieuwe Snijder? Ja, zeker, zeker. Nee, maar, maar de, uh, wat er wat, uh, wat, uh, aan de hand is... Uh, Vergaal heeft natuurlijk drie spelers uh, nu uh, aangewezen als ze zijn er zeker van uh, uh, aan de, de selectie... en zeker van een plaats als ze fit blijven, uh, Strootman, uh, Van Persie en Rom. En, en de rest uh, is, nog, is nog altijd niet zeker. En hij heeft er ook heel nadrukkelijk gezegd, pas in, uh, in maart, eind maart, begin mei, begin april... ga ik een de definitieve selectie maken en dan ga ik pas het 11 al samenstellen, tot die tijd... Uh, ja, hij zich het recht voor om uh, te wisselen waar hij wil. En dit is natuurlijk toch een echte uh, uitgelezen gelegenheid om te kijken. Uh, hoe. Uh, hoe Snijder zich houdt. Dat, dat, ik, denk, ik denk tenminste dat hoe, hij dat wel doet. Hoe die, hoe die uh, hout snijdt. <lacht> zijn het zijn drugs. Wat? Nee, hoe Snijder zich houdt. Of hoe, ah, ja, nee, druk. Maar... Uh... Zou, zou het zou nog kunnen, hè? Leo, ja. worden we groepeloos? Ja, als je natuurlijk je, als je, als je, als je een probleem hebt, moet je het gewoon tegen ons zeggen hoor. Hoe bedoel je? Nee. Een drugsprobleem? Ik, probeer even het Ik heb helemaal nou, geen drugsprobleem. Oh. Ik kom niet uit die periode zoals jullie hoor. Oh, oké, okay, dat is het... goed. <laughs> heb jij nog een beetje last van, van de gas van het eerste uur, uh, Jan-Roos. Kan dat? Van het gas? Van, van de gas. Nou, ik ja, moet eerlijk ja, zeggen dat het je hier je wel nog, nog steeds wel bij. erg sterk ruikt in die studio. Ja, ja hè? Ik bedoel, één ja. vlammetje en de boel ploft. <laughs> ja, maar ik merk dat je daar nog een beetje de van onderneemt. Oh. Ja, dat klopt ook, Leo. Ja, Worden le we trouwens wereldkampioen? In wat? Nee, Leo, nog even. Basketbal. Ja, maar ook voetbal. Maar, maar zijn we nou die, die, die achtste plaats? Zijn we, als we nou van die Turk winnen? Ja, Volrijk. Zijn we die achtste? Nee, maar, het, Leg nou eens uit hoe het zit met het groepshoofdgedoe. Of doe ik ja, maar niet. Worden we wereldkampioen? Het. Welke vraag moet ik nou eerst beantwoorden? Gewoon wereldkampioen. Nou, wereldkampioen worden we niet. Hoe ver komen we Leo dan? Hoe ver komen we dan Leo dan? Nou, Leo, hoe nou, ver we... Nou, hoe ver komen we... Nee, nou, nou, Kijk, Leo. eigenlijk zouden we moeten, moeten we erop hopen dat we in een hele sterke pool terechtkomen. Oh, ja. dat we in de eerste wedstrijd, eerste wedstrijd nog bij uh, wijze van spreken mogen spelen tegen gastland Brazilië. Ja, ja. Want de geschiedenis leert ja. dat de favorieten altijd de eerste wedstrijd het meest stroef draaien. Mm. En Nederland heeft, uh, ik geloof bij die EK toen een week al, toen hadden we toch die poel dus dood. Ze wonnen al die wedstrijden ja. glansrijk. Ja, ja. wij, wij, wij moeten helemaal niet zo erg groepshoofd willen worden en dan streven naar een uh, zogenaamd zwakke indeling. Want mm. wij zijn helemaal niet zo goed tegen zwakke landen. Nee, nee. we moeten gewoon uh, al die grote reuzen afmaken en daarna winnen we de Cupplay, of niet? Nou ja, we, dan winnen we die groep en dan gaan we in de volgende ronde er lekker uit omdat nou. we dan te arrogant worden. Ja, ja precies. Ja. Mooi. Nou, Schitterend, geval, het, Leo. Prachtige analyse. Je ziet het al helemaal voor je. Sla dit de hele WK over. Dag Leo Driesen. Tot volgende week. Dag Leo. Ja, Roos. Ja, ja. Dag, hè. Ja. Even je bellen, Roos. Bel toch maar even. Maar niet nee? meer de, ik hoef niet meer te bellen. Oh. Ik niet meer te bellen. En als je nou een mooie, lieve brief stuurt? Ja, dat zou... Kijk, dat, dat zou ik nou... Dat zou ik nou op stellen. Ik stuur wel een brief dan. Ja. ja. Heel goed. Dag Leo. Dag Leo. Dag Jan, dag Jan Hoi. Ja, Leo, yeah. De Janne, Jan Roos en Jan Heemskerk. Oh, oh, oh, het is een groot geluk dat wij hem nog mogen hebben. Onze Martin. Natuurlijk kon hij niets anders zeggen dan sorry. Frans Timmermans heeft zich aan de internationale rechtsgang te houden. Diplomaten... Zijn al eenmaal onschendbaar. Hoe bizar die verhaal van die Russische hoef die zijn kinderen op de straat de tiering insloeg, terwijl hij halfnaakt dronken kwam kijken hoe zijn lamme vrouw haar auto tegen die van enkele boertbewoners parkeerde. Het schijnt allemaal te koenen, maar het geeft ook weer nieuwe inzichten. Want Martin wil nu ook Nederlands diplomaat in Rusland worden. En ik ga dan elke dag naakt met een bord om mijn nek over straat lopen. En daar staat op, Poetin is een homo. Eens kijken hoe snel ik word opgepakt. Ik denk binnen een minuut en waarschijnlijk word ik in elkaar geslagen en in een smierige kerker geflikkerd dan bestaat er opeens geen diplomatieke onschendbaarheid. Maar één ding weet ik zeker. Als Frans Timmermans dan al excuses durft te vragen, dan betwijfel ik dat Poetin die zal geven. En dat is het verschil tussen ballen en ertjes. Denk daar maar eens over na. Tot volgende de week. Op zijn Russisch is tussen die tieten. Hè? Zie je Poetin al op die dikke buik van Francis zitten? Bwa <tie> <tie> Het CDA stapte uit de onderhandelingen om het begrotingsakkoord... maar het begrotingsakkoord kwam er dus toch... en nu daalt het CDA drie zetels in de peilingen. Dat hadden ze misschien toch beter kunnen blijven meepraten. We varen het eventjes aan. cda V. Eddie van Heijem in het Haagsgeluid. Het Haagsgeluid. Een hele goede nacht. Eddie van Heijem van het CDA. Goedendag, heren. Goeienacht. Nou, die gaat die, die, die, die, die slijmbal van D66 er met alle irreglorie vandoor. Was het nou wel verstandig om weg te lopen bij dat overleg? Ja, nou, ik, um, uh, daar zijn we niet over één nacht ijs gegaan, natuurlijk. Uh, we hebben er een week bij gezeten, de regering de kans gegeven om uh, ja, met een serieus voorstel te komen. Wat echt zou inhouden dat de belastingen omlaag zouden gaan en de uitgaven van de overheid ook. Maar dat is er niet gekomen. Nee, dat kan je wel zeggen. In ieder geval uh, ja, is er nu een akkoord met uh, 66 en de twee christelijke partijen. En dan, uh, nou, Ik heb dus de hele zondag besteed aan dat akkoord. Maar eigenlijk slaat het gewoon helemaal nergens op. Want ik bedoel, er wordt nog steeds 6 miljard bezuinigd. En voor de rest is het allemaal gebaseerd op hoop. Nou ja, oh. er wordt wel uh, hier en daar wat verschoven natuurlijk en er zitten wel dingen in ja. uh, waar wij zelf eerder ook al voor gepleit hebben. Uh, bijvoorbeeld de bezuiniging op de kinderbijslag hadden wat ons betreft. Nou, uh, dat wil ik net zeggen, dat was toch ook lullig. Nou gaan die christenjongens, die gaan allemaal lopen met jullie goede familieplannen. Dat is toch ook wel wat? He, ja, ik ben nou, een beetje ja. Kijk, ja. Ik, uh, zij Want zijn toch daar ook gisteren, ja, maar andere gisteren Dat willen we er heus wel uh, mee ja. eerst hebben. Maar het, het grote punt is een beetje... Wij hadden een tegenbegroting gemaakt... niet om uh, leuke plannetjes uh, tot uitvoering te brengen... maar vooral om uh, de economie aan de praat te krijgen. En dat, dat doe je op dit moment volgens mij echt alleen maar door één ding. Door burgers lastenverlichting te geven... door bedrijven lastenverlichting te geven... en door de uitgaven die nog steeds met 24 miljard toenemen... in deze ja. kabinetsperiode. Ja. Door daar het mes in te zetten. En dat gebeurt gewoon niet in deze plannen. En dat blijft gewoon een... een uh, ja, een, een, een heel fundamenteel verschil van inzicht... tussen de regering en ons. Ja, maar dat kost jullie wel, wel meteen drie zetels in de peiling. Dus kennelijk trapt het volk erin, hè? Ja, kijk, vorige week uh, stegen we weer een keer in de peiling... omdat we zo consequent waren. En nou. uh, uh, laat ik zeggen, onze lijn vastvielden. Nu dalen we weer omdat mensen toch... Ja, goed vinden dat er een akkoord en rust en zekerheid is. Um, kijk, de, op zichzelf is het ook mooi dat er een akkoord is, alleen niet dit akkoord. Um, het, uh, laat zeggen, het was veel verstandiger geweest om een fundamenteel andere keuze te maken. Maar PvdA en VVD houden elkaar heel erg nauw vast. Die belastingverhoging en die nivellering die ze hebben afgesproken, die, uh, ja, die moet gewoon doorgaan. En er is eigenlijk geen ruimte om daar echt op in te breken. Ja, Wat, maar maar, ja. Ja, de plannen van het CDA hebben jullie natuurlijk ervoor gelegd. Uh, daar heb je bij Heten? Ja, in de eerste fase heb ik daarbij gezeten En, dus en, en uh, zo'n zo Samson, was die er ook bij? Nee, we hebben in de overleg over maar de financieel woordvoerders. Dus er zat uh, ook ja, van de, nee, de VVD en de PvdA de woordvoerders bij. En, en, en uh, zitten de jongens dan naar je te luisteren met het idee van... nou, ik wil, uh, ik wil even kijken of er ook een oplossing in zit... of denken ze al bij voorbaat, nou, die gasten van het CDA die moeten het eruit halen? Ja. Want uh, PvdA is niet op jullie te wachten. Dat was hier, wat, tenminste de indruk die, nee. die je kreeg, of niet? Nee. Ik heb inderdaad niet de indruk dat er heel veel geïnvesteerd is om ons binnenboord te halen. Uh, dat bleek ook wel een klein beetje uit de contacten... waarvan ik wel snel merkte dat ze er tussen Dijsselbloem... en een aantal andere oppositiepartijen wel uh, rechtstreeks waren. En tussen ons gewoon uh, nauwelijks of niet. Ja, jullie werden eigenlijk niet serieus genomen? Of een beetje buiten gekeken. Nou, we hebben wel goede gesprekken gehad. Uh, ook uh, individueel, samen met Sybrand, Buma en Dijsselbloem... Uh, ook een, een goed gesprek gehad. Maar uh, je merkt gewoon dat uh, doordat het verschil best groot is... en wij eigenlijk ook uh, vroegen om bijvoorbeeld op het bedrijf van sociale zekerheid, maar ook op het bedrijf van zorg, ja veel verder gaand te snijden dan wat de regering nu doet. En even voor de goede orde, daar zit ook onze achterban die altijd op te wachten, maar wij denken gewoon echt dat dat nodig is. Ja, doordat die afstand zo groot was was het animo uh, niet groot om daarop in te gaan. Uh, en makkelijker denk ik, het makkelijker ook om met andere partijen zaken. Ja, dus dit is eigenlijk wat jij er ook aan concludeert. Hè? Dit is een makkelijk akkoord. Het is, het is een beetje schuiven, een beetje poetsen. Ja. Iedereen scoort wat makkelijke puntjes. Ja. En, de, en de mensen zijn weer blij. Maar eigenlijk verandert het fundamenteel. Was het echt niet de overbruggen geweest? Ook niet... Nou, even om een indruk te geven. Wat wij voorstelden, dat was een verschuiving van 2,9 miljard. Wij hebben uh, voorgesteld om 2,9 miljard te bezuinigen op overheidsuitgaven zelf En dat in de vorm van last. De verlichting terug te geven. Ja, dus geloof ik nu. Wat uh... dit akkoord doet uh, is 500 miljoen. Ja, 480. 480 En dat, dat loopt nog af, ook in de loop van de tijd. Terwijl mijn redenering is dat je juist in de loop van de jaren... meer aan lastenverlichting zult moeten doen en nog meer zult moeten bedragen. Ja, en dan vraag ik me eigenlijk af, hè. er staat al 480 miljoen... wordt er maar zuinig op de ministeries. Ja. Hoe gaan ze dat doen? Gaan ze, gaan ze dingen schrappen? Dat is eigenlijk niets meer dan een inflatiecorrectie, geloof ik. Ja, dat is toch een interessante vraag. Want uh, die gaat ook neerslaan bij departementen... bij veiligheid, bij defensie, bij onderwijs. Uh, ja. Dat hebben ze nog niet uitgesplitst. Dus dat wil ik eigenlijk ook wel heel graag weten. Nee, maar dat zie je heel veel in het akkoord... En nu merk je hoe ongelooflijk goed geïnformeerde en en journalist ik werkelijk ben, Eddie. Ja, ja, nee. ja had je niet verwacht, hè? Ja, dat is echt een goede vraag. Ja, ja, en niet alleen dat, want jij zei 500, toen zei ik nog 480. Ja, Oordeel nee, hem even. Goed. Ja. Nee sommige mensen die lezen gewoon, gewoon heel goed dat soort rapporten. Ja, ik heb ook gemoed te doen, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Nee maar weet je wat ik ook zo grappig vind? Dat ze het hebben over uh, het stichten van 50.000 banen. Ja, ik denk, ja 50. De werkeloosheid loopt op. Maar nee hoor, de paars met een bijbel, die zorgt er voor 50.000 banen. Wat een lulkoek, of hoe noem je dat? Uh, kletskoek. Nou, het viel mij wel op dat met name Pechtvol daar heel stellig over was. Over ja, natuurlijk. Dat er 50.000 banen bij zouden komen. In zijn presentatie. Allemaal gekozen burgemeesters. Het staat er eigenlijk alleen maar dat er een ambitie is om Precies. dat te, te realiseren: de ambitie. Ja. De ambitie en om, om 50.000 banen. Ik, weet je wat voor ambitie ik heb, Eddie? Eén, hè? één baan. Uh, nou, Eén baan creëren voor jullie. Nee, leven, hè? Nee, Je uh, uh, uh, wel een beetje ontzien, hè? Dus, uh, uh, uh, ja, door... nou ja, slaat dat toch trouwens op ook? Dat is oh, toch nee, ook nee. ontzien? Nou, dat is wel makkelijk voor een beetje vrolijkheid in de media, natuurlijk. Nee, maar ze gaan niet 100 miljoen bezuinigen de publiek onder, maar 50, publik, maar 50 nee. miljoen. Dus ik heb nu nog maar een halve Porsche besteld. Ja. Ja, nee maar even om ja, de banen he? terug te komen. Uh, ik, wat, wat ik nog niet zo uh, zie, is welke maatregelen er nou echt toe leiden dat die banen er ook echt komen. Want er zijn eigenlijk normaal gesproken twee dingen die daartoe kunnen leiden. Dat is namelijk uh, echt last verlichten, uh, maar niet alleen in 2014, maar ook in de jaren daarna. En dat ja. doen ze niet. Ze nee. beperken het echt op 2014. Uh, en twee is dat je echt verder gaat hervormen. Dus het ontslagrecht nee, dat ww, of niet. dat soort zaken doet. Maar ook daarvoor geldt dat. Nou ja, Pechtold wel genoegen heeft genomen met toch hele kleine aanpassingen. Ja. Maar die gaan ook, denk ik, niet tot heel veel meer banen leiden dan het regeerakkoord. Maar dus ik zie e nog niet waar die baan uh, vandaan komen. Ja, nee, dat is gewoon een kletskoekje hoor. Dat, is, dat, dat hadden ze laatst toch ook niet met, met, met Mirjam Sterk van jouw partij. Die is nu uh, voorzitter uh, banen voor jongeren. 10.000 banen. En dan, ja, we gaan binnen een maand 10.000 banen. Nou, dat is meer dan een maand geleden. En ik hoor die spotjes nog steeds. Want die zijn natuurlijk helemaal niet binnen. Het is allemaal leuk, ambitie. Ik bedoel, iedereen ja. heeft wel ambitie. Ik bedoel, ja, zo is het toch. Maar, maar, maar ja, het is allemaal gebaseerd op hoop. Maar ik wilde eventjes uh, wat, uh, wat zeggen eigenlijk, niet vragen hoor, maar gewoon wat zeggen. Uh, normaal uh, een klein zei ik, om... omzetten, even? Nee, zei ik wel dat de PvdA oh. af, alleen dat vind ik wel mooi geweest. Want ik vind dat het nu tijd wordt om D66 uh, het mikpunt te maken. Want oh. die Alexander Pechtold, hè, dat was zo'n oppositieleider. Hè. Niks was goed aan Rutte 2. En nu staat hij ertussen en dan staat hij opeens te glimbollen ja, nou ja, weet je, um, ik vind uiteindelijk moeten alle partijen zelf afwegen of ze wel of niet uh, voor de verantwoordelijkheid voor een akkoord willen nemen. wij uh, vinden, vind ik, zijn wel toch behoorlijk consequenter geweest. Zeker we hebben ook weten. het voorjaar gezegd, wij gaan niet meer meewerken aan extra lastenverzwaringen. Zeker weten. Nou, we uh, nee, hebben dat weten. We, we, uh, uh, uh, Eddy, even dus ja. door. Uh, hoe gaat het nou voor jullie verder, wat wordt dit een beetje meedoen hier en daar, een beetje af en toe ja, af en toe nee zeggen, een beetje op het inhoud, zeg maar, of is het nou, en nou zijn we het ja, zat ook. in. keihard wel, de oppositie er voeren, keihard he? in, dat willen keihard wij namelijk, de dat willen we horen van je. Dat willen nou. we van CDC. cd uh, zien. Uh, nou ja, ja. Ik, uh, uh, uh, wij, wij zullen, wij, ik vind dat wij al behoorlijk stevig uh, zijn ten opzichte van het verleden, daar krijgen we zelfs al wel eens commentaar op, van ja. waar is toch dat bestuurlijke aardige Nee, CDA. mooi ja, nou, Dat we doen, we doen we horen. niet meer hoor, dat gaan, gaan jullie niet meer doen. Doe maar niet. Nou. Ik vind al dat we behoorlijk duidelijke consequent zijn. We zijn ook consequent dus als het gaat om uh, ja, het, het vasthouden aan onze eigen lijn. En dat leidt hier en daar ook wel tot uh, verwondering, want men was altijd gewend dat wij toch makkelijk uh, op het compromis sturen en zo. Ja. Maar ik kan je echt verzekeren, uh, je zit gewoon een ...een doorgerekend, goed doordacht plan achter... ...en, en als het echt, echt serieus over dat plan onderhandeld zou zijn geweest... ...dan waren we er misschien ook wel uitgekomen. Ja. Maar dat gevoel hebben we nooit echt gehad. Dat was nooit nee. de bedoeling. Nou, dus zeg je nou eigenlijk dat, u, dat het mooi geweest is... ...dat je dit kabinet eigenlijk niet meer... ...hier geloof je niet in, dit moet gewoon weg? Ja, nee, maar dat is wel waar. Maar weet je wat ik nou vervelend nou, vind, Jan? zeg maar. Uh, ja, ik, het is toch niet te geloven we zijn, in wat voor wereld zijn we beland... dat ik het deelt het maar voor het CDA opneem. Maar dat, nee, dat, dat is, ja, is daadwerkelijk dat werkelijk gebeurd. Ja. Het CDA is echt oppositie aan het voeren. En die heeft al eerder gezegd... wij gaan niet in dit, erin stappen en we gaan dit niet steunen. En, hebben, en, het, en ze hebben hun, recht, hun, hun rug recht gehouden. Een politieke partij in Nederland... die niet draait, niet ligt... en zijn rug recht houdt. Wa, wa, sinds wanneer is dat, joh? Ja, nou, dit is even wennen. Ja, nou, heel ja, erg ja, Zeker voor het CDA. Wij vinden het wel ja. ingewikkeld, maar ja... ja. Nee, maar het is toch zo? Ja, absoluut. Mogen we nog heel even naar het pensioen ding? Het pensioen ding? Het, pensioen, ja, het pensioendebat in de Eerste Kamer. Daar heeft het CDA toch ook... Ja, dat ding. Harder, harde, harde. Dat was en, ook wel aardig. Uh, uh, Zou ik weer heel even Elko Brinkman uh, proberen na te doen? Of moet ik daar echt mee opnemen? Nou, vindt vind je het goed dat Jan nog één keer ja, probeert ja, om Elko Brinkman. Ja, ik moet dat kunnen, ja. oh, uh, uh, uh, uh, wij, wij, wij van uh, bouwen Nederland. Uh, nee, nee, nee, nee. Nee, wie niks. Nee, nee, nee. Eh... Ja, ben je tevreden over hoe dat aangepakt is door, de C door het CDA? dat, dat, dat, dat die weken zo schaamrood op de kaak ja. is teruggeschopt de Tweede ja. Kamer? Nee, want dat is... Kijk, je vroeg net nog van... Uh, moet dat kabinet nou helemaal naar huis? Kijk, we hebben ook gezegd... Als er goede voorstellen komen... wij, wij steunen ook uh, best een aantal voorstellen. het kabinet hebben het in het verleden gedaan... Zullen ook wel blijven doen. Maar wat, wat er slecht is, steunen we niet. En dat, uh, dat belastingplan wat ze nu naar de Kamer gaan sturen... Waar heel veel lastenverhogingen, nivelleringen en dat soort in zitten. Daar gaan ze het heel moeilijk mee krijgen. En dat geldt ook voor het pensioenplan. Dat is ook gewoon gebleken. Um, dat is gewoon een slecht onderdacht plan. De Raad van State was er heel kritisch over. De hele oppositie heeft tegengestemd. En desondanks hebben de twee uh, regeringspartijen het erdoor uh, gedrukt. Ja. ja, en nu lopen ze dus... tegen de muur in de Eerste Kamer. En ze hebben natuurlijk gedacht, ja dat willen we niet nog een keer. Uh, dus ze proberen nu als het over de begroting gaat en over het belastingplan uh, in de Kamer. Uh, maar eerst tot een uh, akkoord te komen. Nou, wel leuk hoor dat Casey van der Staaij gewoon weer uh, ja, eigenlijk de baas is. Net als, net als bij Rutte 1. Hij had, weer, uh, had toen de macht en nu heeft hij ook de macht. want uh, Hij kan het ook laten klappen met zijn één zetel in de eerste kamer. Ja, nou dat, dat, dat kunnen ze uiteindelijk uh, doen. Uh, zeg maar, het financieel economisch beleid van de regering uh, kan, kan nu door. En dat was nou precies uh, ja, het hoofdpunt van onze kritiek. Ja. Dat, dat kaartspel tussen PvA en VVD heeft juist financieel economisch beleid opgeleverd wat Nederland niet, niet beter uit de crisis gaat halen. En helaas kunnen ze daar nu uh, mee doorgaan. Nou maar... ja, zo is het. Eddie, je mag je hartelijk bedanken. Dankjewel. En, en uh, succes en morgen weer het land redden, hè? Heel ja. goed. Ja. Oké, okay. tot ziens. Ja, dag. Dag. Het Henny. geluid. Ja, Het is niet te geloven, maar toch is de panter een beetje blij... met D66, de SGP en de ChristenUnie. Dagboek van de panter. Ik klaag nu al weken steen en been over het geld... dat mij met duizenden euro's tegelijk wordt ontfutseld... door het kabinet Rutte 2 dat notabene de naam van een VVD-politicus draagt... en dus daadkrachtig voor de werkende mens zou moeten opkomen... en al helemaal voor een ondernemer... in plaats van een schandalig nivelleringsbeleid te voeren... dat de arme burger in de loopgraven van de angst en de onzekerheid jaagt. Het is helemaal niet leuk om altijd te klagen. Dus is het fijn eindelijk een andere toon te kunnen aanslaan. Deze week was er namelijk goed nieuws uit Den Haag. En dat mag dan ook wel eens worden gezegd. Lieve mensen, kabinet Rutte 2 gaat de belastingen voor de er minder verhogen dan gepland. Er wordt mogelijk weer een bijdrage kinderopvang uitgekeerd en de zelfstandige toeslag blijft intact. Wij zijn namens die in grote getale studerende en hongerige kinderen zeer verheugd. Jammer alleen, lief kabinet dat u niet de dwaling van uw wegen hebt ingezien... maar tot deze concessies bent gedwongen... door de heren Pechtold van de Staai en Slop, die u aan een meerderheid kunnen helpen in de Senaat. En dat we dus moeten vrezen voor een aanhoudende stroom... met liefdespanter onvriendelijke maatregelen... als u ook maar een momentje denkt... dat de gedoogpartners niet snop te letten... of u uw zin geven in ruil voor een stapel gratis schoolboeken. Desondanks, lieve regering, het was een mooie week. We blijven hopen, het zij op uw val, het zij op uw voortschrijdend inzicht en dat het toch nog eens goed gaat komen. En we wensen u voor nu een goede nachtrust. Dagboek van liefdespanter. Ja, ja, het is daar drie weken al een begrip. De echte Janne lift pitch. Heb je iets aan de man te brengen? Ben je op zoek naar een nieuwe baan? Een belangrijk inzicht dat het volk moet horen? Meld je aan via echtejanne.tv. En wie weet krijg jij twee minuten van roem en Glorie en onze zendtijd. Deze week hebben we de workshop Thai massage... van het Thai Teachers Collective, Jan. Heel Hou Howdy, Joe. Ja, goeiedag. Nou, uh, we hebben het u uh, ik wil even uitleggen. Hè. U doet dus de pitch hier in echte Janne. Dat betekent dat u een... Nog nader te definiëren hoeveel hij tijd van ons krijgt om ja. uit te leggen wat u dan gaat doen. En in dit ja. geval is dat dus de workshop Thaise Massage van het Thai Teachers Collective. Ja, ja, ja. Jan, luister even. Ik, ik lees even voor uit, uit, uit uh, niet een, een workshop Thai Massage die niet gestoeld is op routine, maar op intuïtie, sensitiviteit wacht, en creativiteit. Wacht, Jan, Jan. Wacht nou even. Je, je maait toch nu uh, gras voor die man zijn voeten Oh wegen. ja, nee. Ik dacht dat kan beter, Wouter. Houd die Theo, alles goed? Houd die Theo. Daar komt ie, we start, startschot, ja. is, hebben we een startschot? Houd uh, uh, die Theo. Theo. Uh, die Theo. Hadi te, uh, Theo, uh, ja. Ja. Uh, uh, uh, je mag uh, uh, als ik ja zeg beginnen met de pitch, ja? Nee, ja. ik bedoel niet ja. Welke pitch? Nou ja, dat, Loka Loka pitch. over de, waarom mensen zich op moeten geven voor die, voor die workshop. Ah, natuurlijk. Ja, okay. precies. Komt ie, hè? Jan zeg ja? Zegt ja. Uh, uh, ja, Theo, dan komt ie. Oké, okay, goed. Nou, ik ben Howdy Tio. Nee, als ik ja zeg... Nu even ja zeggen, want meneer Tio, ik snap er langzaam wel gereed meer van. Meneer Tio, begin maar hoor. Nee, nee, nee. Nu? Ja! Ja. Kom op, Theo. Ik ben Howdy Tio en ik ben een thai-massagetherapeut. En ik heb thai opgericht samen met twee andere mensen... Cleo citro en Chris Mossel. Mag ik iets vragen tussendoor? Wacht even. Ja, is, er, er is er iemand? Meneer Tio, is, er, iemand, is er een Thai die Mossel heet? Nee, toch? Ja, echt waar. En dat is maar niet een vrouw? Uh, dat is helaas een vrouw. Nee. Helaas een vrouw? Meneer Tio, is het niet handiger <lacht> ik, voor, de, voor het begrip van mensen dat u een iets eenvoudigere namen zoekt? Want het is best wel. Ingewikkeld. Nou, ik denk dat het juist wel trekt, een Thaise massage die, um, van mevrouw nou, Mossel. Oké, okay, maar goed. Okay. U heeft het opgericht. Sorry, ga maar verder. Het Collective. Ja. Gaat er maar door, hoor. Oké. Okay. Nou, dan ga ik weer. Het uh, trajectiefscholleg is even opgericht. Het is eigenlijk een samenwerksverband van uh, leraar en therapeuten. We hebben de intentie om uh, de meest authentieke thai-massage in, in de pure vorm te verspreiden. Oh, wacht even. Nou komen ja. we ergens. Wacht even. U zegt eigenlijk, er is zoiets als een uh, thai-massage in een authentieke vorm. En daar zijn wij van. En dat kunnen we jullie leren, toch? Ja. ja. En verhaal okay. die mozo. Nou, zeg het dan. Nou, eh... Uh, nou, bij deze weer. Ja, maar u heeft het altijd over samenwerkingsverbanden en dan denk ik, het zal me wel. Maar uh, sinds mevrouw Morsel uh, meedoet, uh, is mevrouw, oh, hoe ziet mevrouw Morsel eruit? Is die, die is niet Thaïs. Uh, nee, dat klopt ook. Ja, ja. want anders had ze natuurlijk niet Morsel geheten. Mm, dat zou ook kunnen, ja. Nee. Ja, nee, maar ik bedoel, maar, maar, je hebt en, wel Thijs met vrouwen die dan over je rug lopen. Dan, maar, die, die, maar ik denk, als mevrouw Morsel dat doet, dan heb je gelijk vijf hernia's te pakken. Ik weet niet meer dat mee. Luister, meneer doen, Tio, uh, uh, authentieke Thijssenbesluit, probeert u eens even vlug uit te leggen wat dat dan precies is ongeveer? Nou, we proberen eigenlijk uh, net niet zoals andere scholen het proberen te doen, alleen een routine aan te geven. Oh, Eerlijk. ja. Nee. Oh jee. Nee, nee, dat nee, is een vergissing. Pad me door. Kabouter! Um... Ongelooflijk. We hebben hier een toeterman zitten. Nou, u weet echt niet... Als die man zou oh, eens een ja. keer een authentieke Thaise massage moeten hebben. Echt waar. Uh, uh, uh, uh, meneer Theo, uh, maar vaak worden de Thaise massages, uh, als je daarover hebt, dan denken mensen gelijk dat je ja, ook happy ending en dat soort dingen hebt. Uh, dat, uh, heb je dat ook in de, uh, in de, uh, in de cursus, in de workshop? Uh, happy? Nee, helaas niet. Dat oh. is een andere workshop. Uh, oh. kut. En, en, en, en, en werkt die uh, mevrouw Mossel ook aan die die workshop mee. Dan laat mevrouw Mossel met rust. Nee, Kunnen, het, kan, het, kan iedereen... Nou, ik, wil, ik wil uitleggen wat, uh, wat ja. we doen eigenlijk. Ja, ja. maar. Nee, dat was toch de, ja. Was de pitch. Ja, nee, nee, maar je zit er toch eens doorheen. Oh, sorry. Ja. Ik heb een hele mooie pitch voor jullie verzorgd. En daar wil ik bij zeggen dat we volgende week, 29 oktober, een hele leuke workshop aanbieden. Die, uh, ja, niet gestuurd is op routine. Nee. Niet een weer... rutine, u doet dus maar wat. Iets extra's. iets uh, in, met Intuïtie, sensitiviteit en creativiteit. Die mevrouw, he, die, en... door, die, was, die liep dus vandaag door de straat. Joh. En regelen, regelen, regelen. Toen is een uh, natte morsel. Ja, ja heel leuk. Uh, meneer Tio, is, waar, waar kunnen we u vinden? Op het internet bijvoorbeeld? Op het internet? Uh, of heeft u een internet, telefoonnummer? www.morssel.nl Facebook, Facebook, ja. En dat is dan Thais Teacher... Thais, Thais, Thais, Thais teacher. Teachers Collectief. Oké, okay. ja. en nou, um, ja. daar gaat alles op. Oké, Met Theo, hartelijk bedankt. Dus mocht je... Hoe uh, heet Mossel van de voornaam? ...de 19e of de 20e... Uh, nee, dat is het toch, uh, hè? 19 en 20 oktober uh, ja, in Amsterdam is het, wel. denk ik. Een, een Thai Teachers Collective uh, authentieke mevrouw... Thaise massage... Oh. ...van mevrouw Mossel willen leren. Yo, hoe heet je? Dan uh, kun je naar uh, www, uh, nee, sorry, Facebook, Thai Teachers Collective op Facebook... ...en daar vind je meneer... Heeft u dat e eigenlijk zo? Ja. Echt zo? Of heeft u dat al genoem als het ware? Uh, hoe heet mevrouw Mossel van de voornaam? Kes. Kes, Kes Mossel. Ja. Nou, ik ik lijkt me een zinderende ervaring. Meneer Theo, hartelijk bedankt voor ja. uw pitch. Ik, ik hoop dat het een waanzinnig succes wordt. Ik denk het ook. Nou, hartstikke bedankt jullie allemaal. Eerst broertjes en mossel. Oké. Okay. Dag Theo. Dag. Echte jammer. Pitch. Nou, dat was interessant. Zo, ga je erheen? Nee. Nee, Oké, okay, nou, uh, goed. Uh, ab, ab, ab, ab, ab, ab. Zo spreek je nooit, zo elke week. En altijd is het weer afwachten wat we gaan leren van de vreemde wereld online. Het is Eddie, die Ed. Hey, heel goed, dacht. Ed, Eddie, Edje, ja, Edepet, Ed. Eddie, Edje, Edepet, Edje. Eddie. Ja, goedenavond, Janner. Hé, hey, Ed, Edepet, Edje, Ed. <laughs> Ed. Eddie. Eddie. Eddie. Eddie. Ja, ik is flauw, hè. Oké, okay, euh, <racht> uh, uh, uh, een Chromecast, moeten we die al kopen? Ja, precies. Uh, nou, ik zou er nog uh, niet aan beginnen, denk ik. Wat is het, Edipet? Wat zeg je? <ríe> <racht> wat het is, een Chromecast. Ja. Je zegt, wat Jan vraagt, hè, moet ik al eentje kopen? En dan zegt Edipet, nou... Denk het niet. Ja, dan, je dan denk ja, hangen, ja, oh, weet wat je, oh een leuk gesprek tussen twee mensen. Maar je kan ook denken, misschien die anderhalve <lacht> debiel die nog luistert, kunnen we dan uitleggen waar we het over hebben? Ja, het is maar een ideetje. Nee, ja, je kan dat niet doen, weet, weet je maar anders nee, blijft nee, het zo. Niet, maar de de ja. Chromecast is het nieuwe tv-idee uh, van Google. Zeg oh. En wat is het nieuwe tv-idee van Google dan? De Chromecast. Ja, maar wat houdt dat in? Godsamme kraken. Ja, de Chromecast is een soort uh, dongel. een soort stikje wat je ja, in je uh, tv of de andere computer TV's zijn ook vaker computers. Uh, nu. kunt uh, terug, volgen. Uh, en die je uh, kunt gebruiken om uh, online uh, TV te kijken. Dus dan heb je alleen zo'n stick. en uh, dat. Uh, ja, ja, zo'n TV te stoppen. Nou, hartstikke leuk, Ed. Ja, precies. Ja. Nou, precies dat. Sorry. Ja, nee, oh, ja, ik denk Je bent nog even bezig. in een goed gesprek met Ed. Ik voelde het lekker vlotjes gaan. Ik dacht, we krijgen hier een stuk consumenteninformatie van je wel. Stel een vraag. Oké, okay. sorry. Uh, hey, Ed. Ja. De NRC heeft geen Nederlandse providers gehackt. Geloof jij dat? Ja, precies. Uh, nou, ik ja. geloof best dat iemand dat uh, graag uh, kwijt wil op die manier. Maar ik denk uh, niet dat het helemaal uh, zo zit. Wordt uh, gewoon tegen ons gelogen, uh, het? hè, Ed? Hey. In, in Ed? Ja, in België is het natuurlijk ook een groot schandaal uh, rond België. En, uh, Nederland is toch wel een stukje instanter nog op sommige punten. Dan uh, Ed, wil oh, je even niet door het goede doel even praten? Dankjewel, jezus. Wel! Door, ja. Dat is een mooie step, joh. Dat je dacht hoe je Hé, maar Ed. Ja. Hoe sta jij eigenlijk in de kwestie uh, Sinterklaas? Sinterklaas, wie kent hem niet? Sinterklaas, Sinterklaas, ja, Sinterklaas en, over de Ed en Ed en Peter zelf, en Piet Petterpiet. Uh, om de Zwarte Piet oh. uh, geloof ik ja. inderdaad. Uh, ja, ja. Uh, ja, ik, ik heb geen kinderen dus dat is makkelijk. Maar, uh, ja of gehoor. nee, Zwarte Piet Ed. Voor mij hoeft hij Zwarte Piet uh, niet zo, denk ik. Wat? Okay. Wat zegt hij? Hij zegt dat Zwarte Piet voor hem niet zo hoeft. Wat? Meen je niet, Ed? <laughs> Engbek? Hij meent het wel, denk ik Nee, wel. Eddie, dat geloof ik niet. Ik denk dat Ed echt zo een van die gasten is die zegt: Ja, maar dat is toch heel discriminerend? Nou, ah, dat, dat, dat kan je niet, zo, het zo niet zo, maken, uh... Ed. Sinterklaas, Sinterklaas! en Sinterklaas, Sinterklaas, natuurlijk, Ed en Piet. Of zou dat moeten zijn? Wat? Ja. Tien de klas is nou typisch zo'n echt volksfeest. Op zou dat moeten zijn. En uh, nou ja, het is natuurlijk een steeds groter gedeelte van de Nederlandse bevolking vindt uh, dat de zwarte Piet daar niet bij hoort. Ja. Steeds groter gedeelte van de bevolking. Wat bedoel je ermee, Ed? Als ik even vragen mag. Mm -hmm. Ja, nou ja, goed. Uh, ah, het is een zeikende de... minderheid daar nou op. Stel maar een vraag over ICT, <laughs> ja. want ik word heel boos, Ed. Ik zit de eerste. Als je. Voordat je weet, wie nu de CEO van uh, Microsoft uh, gaat worden. Nee, ja, prima. Weet je wie dat interessant is? Dat BitTorrent met een eigen variant op WhatsApp komt. Waarom eigenlijk? CEO van wat? Microsoft. Ah, nee, Sinterklaas ze de, wordt dat. Het zal wel geen zwarte pizza zijn. Uh... Sinterklaas, Sinterklaas. En Eddie, wordt dat niet? Nee, dat word ik niet. Nee. nee. nee waarom ze daarmee komen? Om ja. uh, dat er... Uh, ja, het normale WhatsApp veel te onveilig is. Oei, lekker we dat ze uh, Ja, het is de laatste alweer uh, gehackt. En dat is ik al de derde keer, zelfs sinds uh, dat ze uh, de encryptie hebben ingevoerd. Het no. dus, dus logisch dat... Uh, ja, maar we proberen iets veiligers te bezinnen. Maar ik denk eigenlijk dat er niet zoveel mensen... Het zo is eigenlijk zelf niet... Uh... Nee. Sinterklaas, Sinterklaas, hey Michael doet dat niet. Als dus je uh, foto's van Naart Zwart Piet aan het verspreiden bent... dan. Wie is Michael? Uh, hey? Michael. Yeah. Ja, dat uh, wow. moet je Snapchat, Snapchat hè? Heel rap. Toch? Oh, ja. Chat, chat, chat. Dus als ik jou vroeg wat snapchat was, wist je die uh, zes maanden geleden, hè? De pet, nee, zes, zes, zijn wij dan zes al maanden dag, geleden he? was dat, hè? Weet je nog goed, ja. inderdaad. Ja, precies. Ed, ik vond dat je ongelofelijker was. Ontzettend maar. bedankt ook. Ja. Dag. dag Ed. Dag. Basel, hè? Eetje, Ik vond het wel mooi geweest uh, met Ed. En helemaal ziet hij sowieso anti-zwarte Piet is. Ik denk dat jij weinig verdraagzaam bent als je gaat om mensen zo... met andere meningen. Andere mening prima, maar zolang je maar niet tegen de mijne ingaat. Nou, nou, dat hebben we ook niet over. Even zeggen. Uh, volgende week hebben we Joshua Lievestro uh, natuurlijk een columnist en uh, VVD-prominent. Nou, we moeten eens kijken wat iedereen allemaal nog van vindt. Eh, nou, deze week was uh, Henkie Westbroek te gast. Wat vond je van Janus? Nou, ik ben best een beetje geschrokken dat, dat hij zelf niet eens gelooft... dat ondanks zijn eminente kwalificaties dat hij burgemeester van uh, Utrecht kan worden. Het is eigenlijk heel erg, hè? Dat je... Nou, moet je echt ophouden. Ja, vind ik ook. Nee, nou, ik ben echt zat, gebouwd. Ja, je, je loopt tegen een vuist aan zo, echt waar. <tie> Maar in ieder geval, het is pijnlijk dat iemand die graag burgemeester wil zijn. van, Ja, laten we eerlijk zijn, het is toch een vreselijke stad. En dan wil iemand dat zijn die daar vandaan komt. En dan is het niet goed omdat hij niet partijenlid is. Ja, daar krijg je dus echt een hangzak van. Ja, nou ja, precies. Dat is een beetje wat ik heb meegenomen van deze avond, Jan. Nou, fijn dat je er hebt. En ik vond de Thaise massagepitch zeldzaam beroerd. In ieder geval, volgende week gaan we weer terug bij Echter Jan. Want we gaan nu slapen. Wel terug, is mooi geweest. Tot volgende week, dames en heren. En jongens en meisjes. Tot zover. Echte Janne. Echte Janne. Kinderen zijn natuurlijk kleurenblind. kleuren zien zo'n zwarte piet en één keer, weet je. Kinderen die. die. die, dus jij, die hebben nooit iets racistisch. Dat leren ze, mochten, mochten ze dat leren van hun ouders. Dat leren ze van eh, opsporing. We, zocht. Ja, ja.